Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam begint het studentenprotest. Ze willen meer compensatiegeld van de regering. Veel van hen hebben een torenhoge schuld door een studielening. Terwijl studenten vanaf volgend jaar een studiebeurs krijgen. Geld dat ze niet hoeven terug te betalen als ze op tijd afstuderen. Om de studenten die dat geld niet krijgen te compenseren... heeft het kabinet een miljard euro vrijgemaakt. Komt neer op zo'n duizend euro per persoon. En dat is veel te weinig, zegt Marleen. Duizend euro is inderdaad gratis geld is een kleine tegemoetkoming door het leenstelsel is de drempel om te gaan lenen veel lager geworden. Waardoor de studieschulden echt enorm zijn gestegen. En 1000 euro als korting op 40.000 euro, dat, ja, dat maakt niet veel los zeg maar. Reddingswerkers in Marokko die Ryan van vijf jaar probeerden te redden hebben moeite met een rotsblok. Dat maakt het nog moeilijker om de laatste meters verder te graven. Het jongetje viel dinsdag in de put van 35 meter diep. Hij krijgt via een slang zuurstof en water, maar is erg verzwakt. Een man van 40 uit Syrikzee is vannacht opgepakt voor het rijden met cocaïne en speed. Tijdens de aanhouding werden er in de achterbak twee zakken met zeebaarsen gevonden. De 61 vissen waren kleiner dan is toegestaan. Je mag ze meenemen als ze groter zijn dan 42 centimeter. De man zei dat hij hier niks vanaf wist. Na twee jaar online open dagen zijn een aantal middelbare scholen vandaag weer open voor groepachters. Vorig jaar was bijna overal een online introductie, maar nu kan je toch een kijkje nemen. Deze toekomstige brugklasser en moeder zijn blij dat ze even kunnen sfeerproeven op het Regius College in Schagen. Super tof, want het uh, is volgens mij iets wat je maar één keer meemaakt in je leven. En daarom vind ik het zelf heel graag om dit mee te maken. Ik vind het beter. Uh, wij zijn vorig jaar met onze oudste zoon, uh, konden we helaas niet kijken. En ja, daar heb ik best wel, ja, het was voor hem heel jammer. De soon-to-be-bruggers worden op allerlei manieren ingepalmd op de school. Je kan de hele dag cakejes pimpen en proefjes doen in het lab. Het weer, de zon schijnt regelmatig en het blijft droog. Het is ongeveer 7 graden. Morgen overal veel regen en wind en opnieuw zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond. De vertraging is iets meer dan 5 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort. Sandvoort Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En deze muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kordraaier. Draaier. Die komt elke week een bak met uh, vinylplaatjes brengen. En dan gaan we weer uitzoeken welke plaatjes we voor u kunnen draaien. Als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids. Met weet je nog wel oudje, een Opname 1928. En de volgende artiest was afkomstig uit een Haags arbeidsgezin. Hij werkte als zingende kelder in Antwerpen en New York. En op de veerboothoek van Holland Harwich. Voordat hij in 1915, gestimuleerd door zijn echtgenoten, een serieuze carrière in het variété begon, afhankelijk dat hij samen op met zijn broer, dat was Lou Bandy, onder de naam de Bandy Brothers. Bandy is een voor Amerikaanse omkering van de lettergrepen. En die en Ben. En al snel bleken de karakters van de broers echter te sterk te botsen... om zinvol te kunnen samenwerken de tegenstelling tot te. Uh, zijn broer, bekend als een ambaal mens... en we hebben het over Willy Durby. Geboren in Den Haag op 5 april 1886... en al daar overleden op 9 april 1944. U hoort Willy Durby nu met een hit uit 1932. Plaat die is regelmatig opnieuw uitgebracht. Willy Durby met Droomland. hier ver vandaan, waar al ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, oh, ik langs steeds naar droomland.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 dan een aanstur dan het zijn hmm. De artiest is Jan Hendrik Kraaikamp. We kennen hem allemaal al onder zijn artiestenaam. Johnny Kraaikamp senior, geboren in Amsterdam op 19 april 1925. En overleden in Laren op 17 juli 2011. Was een Nederlandse acteur en komiek. En hij vormde jarenlang een komisch duo met de aangever Rijk de Gooier... Volgens vroeger een fantastische man. Ik weet niet of je de serie kent, het zonnetje in huis. Ik heb hem denk ik al, ja, al keren gezien. En het blijft altijd leuk. En u hoort hem nu, Sonny Kraaijkamp, senior, met Pik wat je pakken kan. Hier op aard is geen ding zoveel waar. Als ping ping. Jammer, hey, het geld groeit niet op wel. Dus pik in wat je pakken kan een pik pak. en pik pik in wat je pakken kan en pik pak. Alleen is een mooi vak Waarom stom onder het juk Van de belastingdruk Wat ik verdien blijft ongezien Dus pik ik wat ik pak, ik kan een, een pikpak Pik ik wat ik pak, ik kan een, een pikpak ja, zakkenrollen is een fijn vak. Lieve, lieve, niet voor de lastige druk. Ja, zakkenrollen is een fijn <laughs> vak. Geweldig Adem. Die zak is ook weer rijke piep Doet altijd aan de liefdadigheid, steun onbeperkt beperkt dit nobel werk. En pik in wat je pakken kan heb ik wat. Heb pik in wat je pakken kan er heb ja, zelke rollen is een feestak. Neem Bill Sykes, spierenheld. Die roeft geld met geweld. Al wie is klein moet handig zijn. Het is dus pikkie wat je pakken kan een piepak. Piki, wat je pakken kan een piepak. O, oh, zakkerrollen is zo'n fijn vak. Hier is een Heer met hoed, keuier daar. Hij vermoedt geen gevaar. Kijk, heet blijft staan, val nu snel aan. En pik in wat je pakken kan, pikpak. En pik in wat je pakken kan, pikpak. Ja, zak er al is zo'n vijfak. Wat verstel je achteraan? Je zak er al in is zo'n vijfak. Niet de wereld, is een oude man. <laughs> Zie ik één geldproleet? Worden mijn vingers heet. Dus heel bewust voor mijn ziel er is. En rust. pik ik wat ik pak, kan een pikpak. En pik ik wat ik pak, kan een pikpak. En is een vijfak. Liefde is is een vijfak. Lief de liefde treft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 Luister, luister, zandvoerder luister, Mario luister, Het was luister, ik weet het nog zo goed toen ik die jongen in luister, in ontmoet hij kreeg luister, luister, It was in Doncre.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 De zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek en ome Jan zegt, want het is een juweel. Ik heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik er twee voor mij één en nog één voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommenskoek Zat oma stil te kijken voor ze heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, het is misschien een malle vraag ik betaal het zelf, mag ik het er dan ook een?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 en dan zei je al gauw, oh, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat ouder luistert, luistert, dan weet je, dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje Met rendezvousjes in een klein café.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 De dubbele punt is een punt en een punt en die punten staan boven elkaar. Die ene punt lijkt op de andere punt, dat is ontdekend waar. En denk nu maar niet dat u alles al weet, want ik ben nog niet helemaal klaar. Heel tegendeel, ik heb nog veel informatie en die maak ik nu openbaar. De dubbele punt is een punt en een punt in totaal zijn er tot dus twee. We zouden het ook een tweevoudige punt kunnen noemen, daar zit ik niet mee. We zouden wel tijd kunnen winnen en afkorten tot de twee letters. Maar overal zeggen ze dubbele punten. Dus dat zeg ik dan ook maar het weer. De dubbele punt is een punt en een punt en wat u niet te weten is dit. Dit leesteken is voor de hoogte met even evenzeer als de hitte dit. Het moet altijd tussen twee zin staan waarvan de eerste en tweede bezit. Dit onderwerp heet mij geheel in de pan, en ik raak al een beetje verhit. De dubbele punt is een punt en een punt en dan ben ik nog niet uitgepraat. Dit teken leidt in wat gezegd of gedacht of geschreven wordt, dus een citaat. Let wel, let wel of al dus of iets dergelijks is die gelezen. Kwaad. Men kan het ook interpreteren alsof er te weten of namelijk staat. De dubbele punten, ze punt en een dan zeg ik beslis niet te veel. De ene beneden, de andere boven, ze vormen een smaakvol geheel. Ze laten zich lezen in pakken en pellen, zo wel als ze rustig prijel. Met heldere licht van een rij wielontaren maar in die het deel. Of u nu verkiest of de jerskit te lezen of Emma en Lodewijk brunt. Op zenige gedichten of, of wiskunde boeken geen mens hier die u dat beschuldigt. U haalt ze misschien uit de bibliotheek of betaalt ze met licht. Maar op wat u ook doet, u begrijpt dat de missen naar heden de dubbele. Punt.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 Ik geloof, ik ben steeds in. Ik doe alles naar mijn zin. Het leven is als een toneel, en velen spelen zo verkeerd. coördinees met alles naar mijn zin. En daarvoor hoorde u we. Dr. Anders P. met dubbele punt. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest trouwde in 1944 met de Arnhemse Hendrike Gertruiden roep naar Maria Kuiper ...waarna hij op 3 februari 1945... dochter Willeke werd eruit geboren... ...en op 28 januari 1950... ...zoon Tony. En natuurlijk kennen we Willeke Alberti ook allemaal... ...heeft een heleboel hits samen met, uh, met hem gezongen. We hebben het over Willy Alberti... ...en hier hoort u samen met Johnny Jordaan... ...met toch uw vader en moeder. Wat is er nog mooier op de aarde? Wat is er voor...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 Het hele regiment zo kranig marcheren, dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop daar rengt de rente, kolonel, kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel.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 Vervolgens komt de corporaal, die K-korporaal, de meeste praat van allemaal, dat heeft de corporaal, dan komt het hele regiment, Rira re regiment, de ziekendrager op het en, die sluit het regiment de muziek van Lou Bandy Met het regiment gaat voorbij. En daarvoor hoor u Ronnie en de Ronnies met beestjes. Overal beestjes. En de volgende artiest is Heiman Scholten. En dan hoor ik u denken Heiman Scholten. Nou, artiestenaam en roepnaam was Bob. Daar ook uit de Bob Scholten. Geboren in Amsterdam. Op 21 februari 1902. En al daar overleden. Op 3 november 1983 was een Joods-Nederlandse zanger. En hij een heleboel leuke liedjes gemaakt. Na zijn overlijden werd ons ...zijn door zijn familie de Bob Scholten-ring in het leven geroepen. Een prijs om Nederlandstalige zangers en zangeressen te eren. En u hoort hem nu Bob Scholten met een opname 1934. 1934 Tante Jo, nee Tante To moet ik zeggen. Tante To heeft radio. Ik heb een tante, een heel braaf mens is zuinig en paraat. Alleen op microfoongebied, deed tante van geen maat. Ze heeft een toestel met een loudspeaker zo waar. Die brult een ganse dag de hele buurt hard bij elkaar. Mijn tante Togeef Radio, maar dat ding verveelt me zo. Begint al vroeg met gymnastiek, daarna gramophone muziek. Zet ik heb de wereld raadloos aan een lijntje. Oh wat kan een mens genieten voor een schijntje! Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist besleept dus de hele buurt. Morgens al voor dag en dauw zet zij het toestel aan. Dat laat zij dan fortissimo tot middernacht zo staan. Lief zet hem ze voor het open raam, dat muisje krijgt een staart. De hele straat is nu al onbewoonbaar, gaat voor klaar. Mijn tante heeft radio, maar dat ding verveelt me zo. <tiedertijd> Begint al vroeg met gymnastiek, daarna grammof muziek.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 Jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan inschakeling van historische feiten en witte zwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongevoerzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. we boulefoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren.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 Dat waren de Ramblers en Marcel Tielemans met een heel klein huisje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijn weekend. Ik bedank nog even de Kordraaien voor het beschikbaar stellen voor al deze mooie muziek. Ik laat u achter met een Belgische zangeres, Lilian Saint-Pierre. van Lilian Louise. Keunig, geboren in Molsteen op 18 december 1948. U hoort er nu Lilian Saint-Pierre met Als Je Gaat. Ik zeg tot ziens. Gaat, wil ik met je mee? Als je komt, is alles oké. Okay. Dicht bij jou, grijp ik het leven. Als je gaat, vergeet me dan niet. Als je komt, dan ben je zo lief, dicht bij jou.